Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Voor het eerst is in Nederland het vogelgriepvirus gevonden bij wilde vogels. Het is ontdekt in poep van twee smieten. Het zijn trekeenden. Het gaat om de voor pluimvee zeer gevaarlijke H5N8 variant. De ene poep met het virus is gevonden in de buurt van Woerden... in de omgeving van de drie getroffen boerderijen in Hekendorp, Ter Aar en Zoeterwoude. Al langer wordt vermoed dat trekvogels de bron zijn van uitbraken van vogelgriep. De Britse oud-premier Gordon Brown stopt volgend jaar als parlementariër. Hij houdt ermee op na de verkiezingen in mei. Brown was van 1997 tot 2007 minister van Financiën. Daarna volgde hij Tony Blair op als premier. Maar in 2010 verloor hij de verkiezingen. Mede door de pleidooien van Brown kozen de Schotten er dit jaar voor... om binnen de Unie met Groot-Brittannië te blijven. Op zijn eerste dag als voorzitter van de Europese Raad heeft Donald Tusk gebeld met Barack Obama. Hij zei dat het telefoontje onderstreept hoe belangrijk de relatie met de Verenigde Staten is. Ze spraken onder meer over de crisis in Oekraïne. Tusk werd vandaag geïnstalleerd als opvolger van Herman van Rompuy, de eerste president van Europa.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 Een man en een vrouw uit Limburg en Duitsland zijn aangehouden voor het ontvoeren van een meisje van 17, anderhalve week geleden in Zevenum. Het meisje werd onder bedreiging met een vuurwapen van haar fiets getrokken en in de kofferbak van een auto opgesloten. Ze wist uiteindelijk te ontsnappen. Het motief voor de ontvoering is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en droog. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Morgen overdag wordt het 1 tot 4 graden. Vaak is het bewolkt en mogelijk valt er soms wat lichte neerslag.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 Nou ja, ik, ben, ik heb wel, uh, ik ben wel in Alsmeer naar school geweest, maar ik ben niet uh, opgegroeid in uh, Alsmeer. Ik ben in Kuddelstaart opgegroeid. Nee, uh, Nee, Kudel uh, Kuddelstaart. Oh, Kudelstaart, sorry. Ik geef ja. niet. Kuddelstaart, oh, dat is weer een hele andere plaats. Ja. En dan ging je ook naar school? Daar heb ik, uh, ben ik naar school gegaan. En uh, ja, dat ging uh, redelijk goed. Op een gegeven moment heb uh, ik wel een lerachterstand opgebouwd. Op, op en uh, toen moest ik naar een andere school voor uh, moeilijk lerende kinderen.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 Ja, ik ben nog, uh, was wel met studie begonnen, maar uh, mm. door de, ja, de woonomstandigheden en het mm. en niet lekker in mijn vel zitten, heb ik hem met de pet gegooid, eigenlijk, om zo maar te zeggen. Mm. ben ik, denk, het was het eerste jaar, heb ik half, half afgemaakt en uh, mm. daarna gewoon ook gestopt en fulltime gaan werken. Ja, maar um. dat is toch wel mooi dat je dan een baan hebt gevonden. En toen kon je dat afronden, dat project van het... Uh...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 Een, uh, ja, een discipelschapstraining. Dat je echt leert van uh, hoe je erop uit moet gaan om het woord van God te vertellen. Oké, okay, ja, dat zou je wel heel graag willen doen. Dat vind je ook bij de opdracht Duurt Winter Mission, een organisatie. bedoel je die organisatie oh, ook? Zoiets? Ja. En dan gaan ze ook uh, na zo'n studie ook uh, over de wereld, hè, uh -huh. of hulpverlening.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 Dat ze dat, over na gaan, de ja de, de precies, dat, mee bezig zijn. inderdaad, ja. en uh, toen uh, gingen ze eerst naar Nesse, omdat daar heel veel jongeren op vakantie gaan, mm. voelden ze daar een, di een ding om de straat daarop te gaan, en zodoende is het uitgegroeid, na, na, na, ja. dat ze er nu ja, in Lelystad staan of, in, uh, of hier in Haarlem, ja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 op uh, opwekking kwam ik dat tegen, Een uh, kuselijke conferentie waar je vier dagen, vier dagen zit en dan uh, alleen maar uh, ja, studie krijgt over je geloven, gaat zingen over het geloven, mm -hmm. aanbidding en dat soort dingen. En daar ging jij naartoe naar die conferentie? Ja, daar ging ik naartoe en, uh, ja. en op een gegeven moment kwam ik hun tegen bij in een informatiestand. En ik vond dat wel interessant. Ik had zoiets, maar ja, ik, voelde, ik voelde me niet getrokken om met hem mee te gaan naar een, uh, een houseparty. Omdat ik ja. zelf uh, heel graag ook dat soort muziek luister. Dus ik heb er zoiets van, dan ga ik liever binnen staan En dan kom ik niet meer tot mijn doel. Ja. Dus toen, uh, op een gegeven moment, uh, heb ik het uh, aan de kant gelegd. En uh, toen, uh, een paar jaar later, kwam ik ze tegen bij de Eeuw Jongerendag. Ja. Soms ze daar ook. Toen had ik echt zoiets van, ja, ik ken jullie, maar is er nog meer? En, uh, nou ja, er was toen nog niet heel veel bekend daarover. Dus uh, ik had wel mijn gegevens achtergelaten. Ze zouden me terugbellen als, uh, of, of e-mailen als daar wat meer over was. Maar uh, ja. ja, ik had dan niks meer van ze gehoord dan de hele tijd. Dus op een gegeven moment heb ik ze weer aangesproken toen ik ze bij opwekking weer zag. En uh, nou, toen is het balletje snel gaan rollen. Want toen, uh, toen uh, wisten ze wel hoe we waren, allemaal die uh, plaatsen waren. En, uh, toen heb ik mijn gegevens achtergelaten. En toen zei die meneer van als je...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 En uh, hoe heb je het ervaren, het werken met de bus hier? Hoe lang doe je dat nu al? Ik denk dat ik nou, uh, ik loop nou een paar maanden mee, want ik heb ook een hele tijd niet meegelopen. Ik was wel actief in mijn geloof, maar mm. ik heb niet meegelopen, omdat het ging niet voor mij mijn werk op dat moment. Dus ik ja. ben er zeker meer dan een half jaar tussenuit geweest. En uh, nou ja, ik, ik doe het met echt heel veel plezier, want uh, het bouwt niet alleen mezelf op, maar ook als ik de mensen spreek, dan... Uh,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 ik heb ook wel eens getwijfeld van hé, hey, er staat niemand, maar ik voel wel wat. Ja. Dus dan denk ik echt zo: hm, huh? hoe kan dat? En dat is wel een mooi, die ervaring. Ja. Dus je hebt uh, Jezus leren kennen, eigenlijk ook uh, door het werk, met uh, overhead en in de gemeente. En uh, wie is Jezus nu eigenlijk voor jou? Hoe zie je dat?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 ...die uh, dan uh, verliefd wordt is wel. Ja, dat mag ik hopen van wel. Als <laughs> Als ja. je bezig, ja. Ja, dat, uh, dat is wel. Ja, kijk, en hoe dan, hoe dan het uh, toekomst uitziet voor een baan... Dat, uh, ...dat maakt me dan niet zo heel veel uit... Uh, ...als ik maar genoeg verdien en uh, mezelf uh, en eventueel een partner kan onderhouden. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? Zeker. En uh, Je bent ook uh, met de camera bezig. Vind je dat ook leuk om daarmee door te gaan misschien?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 Dan moet je veel meer, uh, veel meer opletten en doen. Ja, maar daar kan je in groeien. Dat kan dat ik. Dat wil, hè? Zeker, ja. zeker. En uh, we hebben nu ook uh, een professioneel iemand erbij zitten. Die, oh, ja. die geeft ook tips en doen. Uh, dus uh, ja, we worden ook wel getraind onder het werk wat we doen. Ja. Nou, dus er zit, zeker nog, ja. er zit zeker groei in. Uh, ja, je hebt best uh, mooie talenten. Die, uh, waar, uh, ja, waar God ook uh, doorheen wil werken in je leven, hm. denk ik. Hè?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 u kunt ook onze website bezoeken. Dat is www.gebedzandvoort.nl www.gebedzandvoort.nl Tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. En wij wensen u zegen toe. Fijne avond. The world will fade away as I lift my hand.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 Cry out. We've been lost